1 minuut over 8, goedenavond. Het Q-Music News krijg je van Nathalie van Zuilenkom. Goedenavond. Denemarken is blij dat de Amerikaanse president Trump... geen geweld wil gebruiken om Groenland in te nemen. Groenland hoort namelijk bij Denemarken. Trump zei vanmiddag op het top in Zwitserland... dat het voor iedereen beter zou zijn als Groenland voortaan bij Amerika hoort. So het goed voor Europa, Europe is safe voor Europa en goed voor ons... Maar Denemarken en Europa zien een verkoop van Groenland alleen niet zitten. Schiphol gaat door het stof. Er zijn fouten gemaakt in een geluidsberekening voor het krijgen van een vergunning. Daarmee zou de luchthaven toestemming krijgen om tijdelijk meer herrie te maken. Maar de geluidstoename is veel hoger dan was berekend. Een foutje, zegt Schiphol. Dan een bizar verhaal uit Duitsland. Daar hebben twee ambulancebroeders jarenlange celstraffen gekregen. Ze veroorzaakten zelf ongelukken om de slachtoffers daarna te kunnen helpen. En daar gingen ze heel ver in. De twee gooiden vanaf bruggen onder meer betonplaten en een boomstam op snelwegen. Doden vielen er niet, wel raakten mensen gewond. De twee krijgen ruim tien jaar cel. En Champions League voetbal PSV speelt uit in Engeland tegen Newcastle United. PSV gaat lekker, maar kunnen ze dat ook vasthouden? Je sportverslaggever Riepke Bakker. Met zegers op Liverpool en Napoli is het nu al een prachtig Champions League avontuur voor PSV. Maar het probleem is, dat is nog niet genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. PSV heeft nog minimaal één punt nodig. En dat moet dan vanavond gebeuren tegen Newcastle of volgende week tegen het grote Bayern München. En de wedstrijd begint over een uur. We sluiten af met het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het af richting het vriespunt. Morgen begint zonnig, later komt de regen aan en dat bij 1 tot 9 graden. En dankjewel, verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet meer, tenminste niet uh, langer dan uh, 10 minuten. Wel flitsers op de A1 tussen Naarden en Amsterdam... te hoogte van Muidenberg, staan ze bij 14,4. Op de A1 tussen Emnes en Amersfoort... te hoogte van Hoogland, staan ze bij 37,2. Dan de A7, dat is Den Oever, Amsterdam... te hoogte van midden bij 19,2. Op de A7 tussen Den Oever en Amsterdam... staan ze ook nog bij 28,1. A16, Rotterdam-Dordrecht, 30,2 staan ze bij Zwijndrecht daar. En op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht... staan ze ook nog bij 31,3. Er is ook nog een melding bij 34.7. Het zou allemaal wel dezelfde kunnen zijn. Gewoon niet te hard, een beetje opletten. Uh, het laatste dan, dat is de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn. De hoogte van Apeldoorn staan ze bij 208.4. Vanaf maandag, de Q-top500 van de 90s. Ja, als je een stemlijstje invult, maken we van al die liedjes die we binnenkrijgen een top 500. Je mag 40 liedjes kiezen die voor jou echt helemaal de 90s zijn. Dus schrijf je digitale potlood en stem. Ruud van der Brand heeft het al gedaan. Die stemde onder andere op Volumia met Hou Me Vast. Mariah Carey met All I Want For Christmas Is You. De uh, Outer Brothers, ook leuk, Don't Stop. En gelukkig ook op deze, want is ook, ja, dit is wel een persoonlijke favoriet. You're top five.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 My heart from the fate of Nog steeds de koningin van de top 40, Taylor Swift bij Q-Music en The Fate of Ophelia. Ja, ben je bekend met het mythische wezen de Phoenix? Dat is een vogel die een relatief normaal leven leidt... maar zodra hij sterft, volledig opbrandt en opnieuw geboren wordt uit zijn eigen as. Dat ja, is uh, filosofisch. Een nieuw begin, geboren uit een einde... Zo kan je ook de carrière van Nate Smit een beetje zien. Hij had een gewone baan, uh, tot zijn huis volledig afbrandde. Toen besloot Nate dat het tijd was om helemaal opnieuw te starten. Nieuw huis in een nieuwe stad en een nieuwe droom... namelijk het najagen van het zijn van zanger. Maar het is toch een ongelooflijk verhaal dat hij dat op dat moment besloot. Want ja, het gaat ongelooflijk goed met Nate. Ondertussen brengt hij hit naar hit uit en zou dit wel eens zijn derde top 40 hit kunnen worden. Clue van dit verhaal, mocht je nou zitten te wachten op het juiste moment, dat hoeft helemaal niet. Je moet het gewoon doen. Het is nieuwe muziek bij Q. Sailgates go down, solos get flipped, girls get to dancing when It's back en you young right now. Zometeen met Room 5 en Misery. En, normaal of niet, een gekke gewoonte gaat weer langs de meetlat. En ik ben benieuwd of dat jij dit ook doet of niet. Uh, iets wat uh, volledig normaal is in het artiestenvak. Dat je even voor de show bij elkaar gaat staan... en even een bepaald ritueel doorneemt. Even de koppen bij elkaar en dan gaan het die banaan. Ja, want hoe vaak je ook op de planken staat... als je de concentratie verliest, dan ben je echt gone. Uh, Ronde heeft ook zo'n moment uh, voor de show. Die doen een jel uh, samen en dat klinkt dan zo... Ah. Down, down to the city and back again When a song be flippin' on my radio band I said, uh, hey y'all, don't be trippin' I said it all and proud, cause I'm a cool man And I don't give a damn about the city And a the bitch that they be tripping on my jam, jam, jam Woe, hey, hey! wat goed Ja, ja, ja. Allee, ja zo, het is een behoorlijk uh, ding Of zo, het is bijna een lied op zich Kunnen ze wel uitbrengen En daarna gaan ze dan met die banaan En zingen ze dit soort liedjes Never Been Better, bij Q Music When I saw you on the street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 I wish that I could tell you all the things I didn't tell you when we were together But all that I can say is I've never been better ev te draaien. We zoeken naar een uh, unieke Q-luisteraar. Een unieke luisteraar met een gewoonte waarvan de luisteraar zelf zegt... ja, ik weet niet of dat dit normaal is of niet. Uh, wat gaan we dan doen? Nou, we pluizen het helemaal uit uh, wat er precies aan de hand is. En daarna kan uh, de Q-luisteraar een oordeel vellen. Is dit nou normaal of niet? Uh, bijvoorbeeld maandag hadden we Marieke in uh, de uitzending... die wat uh, ja, bijzonders deed met haar koffie. Ik gebruik uh, plastic ijsblokjes om mijn koffie af te koelen... zodat ik twee grote bakken koffie kan drinken... voor ik de deur uit ga smogen. ja. Dat vond jij trouwens niet normaal. En daarmee bewees Marieke nog maar eens wat voor unieke persoon zij is. Ben je nou ook in het bezit van een gekke, zeer opvallende gewoonte? Stuur even een berichtje in de Q-Music App, dan spreek ik je zo. Oké, okay, even een raadsel. Welke 90s hit is dit? Goed, nirvana, smells like Team Spirit.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 En fans van extra extra schone vaat in de startblokken. Nu naar Aldi voor de XXL Voordeelweken. Met UNA vaat tabletten Classic. Ronde tabletten voor maar 499. Fans van Voordeel. Aldi. Goed de dansel!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 Joey van der Velden. Met zometeen Flemming en Meteor. Eerst een ander duo, Alex en Jelly. Take that pain, pass it down like bottles on the wall. Mama said her dad's the blame, but that's his daddy's motto. There's no one left to call. You say you counted down the days till you make your escape.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 Follow me, you're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 ik <tied> weet Bij Back en Niet Nodig. Zometeen Olivia Dien. niet. Normaal. Dat is normaal, man. Of niet. Ja, ja iedere dag in de avondshow een klein onderzoekje... of onze gekke gewoontes een beetje normaal zijn of niet. Vanavond tegen het licht, de gewoonte van Linda. Goedenavond. Good evening. Goedenavond Joey. Goedenavond. Uh, de vraag is natuurlijk, heb je gewonnen vandaag of niet? We hebben gelijk spel gespeeld. Gelijkspel? Ja. Hoe vaak komt dat voor? Uh, niet heel vaak. Oké. Okay. Het heeft alles te maken met jouw opvallende gewoonte. Uh, vertel maar aan Nederland, wat doe je? Um, ik, ik denk beeldig, lees ik met de bus naar huis toe en kijk wie er eerder thuis is, de bus of ik. Oké. Okay. Hoe, uh, hoe is dit ontstaan? Uh, nou, ik, uh, de busroute komt eigenlijk, die kom ik, als ik terug van mijn werk kom, kom ik die tegen. Ja. En hij stopt vlak voor mijn huis. Dus dan is het zo van, nou ja, kijken of ik de bus uh, in kan halen voordat ik thuis ben. Ja, oké, okay, dus op het moment dat jij de bus ziet in de straat, denk je, oké, okay, dan, dan, dan trek ik dus bij. En als de bus gaat rijden, rij jij zeg maar, met de bus mee, of het liefst natuurlijk sneller, want dan kom je als eerste aan. Nou ja, op het moment dat de bus daarna komt, want ik zie ik meestal achter me, dan ga ik al versnellen. Want dan denk ik, dan wil ik sowieso al eerder uh, gaan dan hij. Ja. En dan hoop ik, ik inderdaad eerder thuis te zijn. Maar ja, als hij de stoplicht en alles mee heeft, hij rijdt natuurlijk wel sneller dan ik met mijn fietsje. Ja, ja. dan heb ik het Ja. Ja, maar hoe vaak per week gebeurt dit? Uh, ongeveer drie keer per week. En hoe vaak win je dan? Uh, ik denk dat het een beetje 50-50 is. Het ligt er helemaal aan uh, hoeveel tegenverkeer de bus heeft. Overtreed je dan ook nog wel eens de verkeersregels... Uh, als je zo'n wedstrijdje met de bus doet? Uh, mag ik dat op de radio wel zeggen? Ja, ja zo in... af en toe pak ik wel zo'n rood stoplicht. De de, de, oh, echt? Ja. Linda. De, ja, echt? Een hè? rood stoplicht om van te, te winnen van de bus. Ja, ja, sorry. Ja, waar is dit eigenlijk? Waar doe je dit? In Hilversum. Oké, okay, welke buslijn is dat? Eén, richting de landen. Oké, okay, alright. Nou ja, Linda, het is, uh, volgens mij is dit een uh, gewoonte... Nou ja, we gaan het nu onderzoeken. Ja, is dit, is dit normaal of niet? Misschien, misschien zijn er wel veel meer Q-luisteraars die dit uh, ook doen. De vraag is, normaal of niet? Wat vind je hiervan? Je mag je mening doorgeven via de Q-music-app. Typ het of uh, spreek het in, dat is ook leuk. Kan je op het microfoontje drukken, roep je gewoon iets. Of bij hoge noten bel je 0909596. Laat het maar weten. Uh, Linda, tot over een minuut of vijf, hè?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 Like the wind, we be wild and free. You said you follow me anywhere. for your eyes. Hoe heet het? Normaal. Dat is normaal, man. Of niet? Lekker zo normaal. We zitten midden in een grootschalig onderzoek. We zoeken het uit tot ver achter de comma. Leuk als je deel wilt nemen aan deze dagelijkse enquête. Met elke keer dezelfde vraag. Is het nou normaal of niet? Vandaag tegen het licht de gekke eigenaardigheid van Linda. Welkom terug. Hoi. Hi. Uh, vandaag gelijk spel. Maar je wint ook regelmatig van uh, de bus. Want ja, leg maar even uit aan Nederland. Wat doe je? Ik uh, op het moment dat de bus steeds komt op het moment dat ik naar huis ga, uh, probeer ik eerder te thuis te zijn dan de bus. Ja, en dat, dat lukt regelmatig. Uh, zeker weten. Ja, nou, en dan is de vraag nu: is het normaal of niet? Thanks, als je een berichtje hebt gestuurd in de Q Music App, dat mag ook nog altijd. Je mag het ook inspreken, dan druk je op het microfoontje. Uh, we gaan er maar even doorheen, hè? Ja, Ja, ja uh, Talita van Gijzel die zegt... ja, dit is normaal, dat doen we allemaal. Je gaat op de fiets omdat je sneller bent dan met de bus. De, he de bus heeft stophaltes en meer stoplichten en verkeer. Oké, okay, normaal. Dan Ingmar. Uh, dat doe ik ook af en toe als ik fiets. Ingmar, is dat de familie van jou? Dit is mijn man. Oh, ja, ik zie hetzelfde achternaam zie ik er staan. Die tel ik gewoon mee. Uh, Sylvia Heert, normaal. Uh, Shelly uh, Mink zegt, ja, dit is normaal. Dit deed ik ook op de middelbare school altijd... toen ik naar huis moest fietsen. En er is audio binnengekomen. Normaal hoor, dat deed ik ook altijd... toen ik nog met de fiets naar school ging. Uh, dan keek ik ook altijd of ik eerder thuis was dan de bus. Want anders had ik natuurlijk gewoon met de bus kunnen gaan. Het uh, klinkt niet normaal. Sorry. Oh, nou, ja, dat was van Chantal Hensen. Uh, normaal van Daniëlle Vis komt er nog binnen... Uh, Normaal, Lieke Laudijk en een niet normaal van Regie Snel. Ja, heb je enig idee wat de uitslag kan zijn? Nou, ik, ik hoor wel heel veel normaal, dus ik ben dus niet zo gek als wat ik denk. Oh, maar jij denkt dus dat de uitslag normaal is? Oh, is hij niet normaal? Kijk, dat vind ik ook wel leuk om te horen. Normaal. Het is gewoon normaal. Ja. Dat had ik had het niet verwacht. Had je dit niet verwacht? Nee, ik denk dit is vast een hele rare gewoonte. Nee, ik denk dat er veel meer Q-luisteraars zijn. Nou, ik weet het bijna wel zeker. Die dit ook gewoon doen. Een wedstrijdje met de bus. Nou, uh, leuk om te horen. Thanks denk je dat je erbij was. Uh, zit je nou te luisteren, dan heb je ook een opvallende gewoonte. Stuur even een berichtje in uh, de Q-music app. Wellicht uh, bellet je dan morgen in dit uh, onderdeel... en leggen we je gekke gewoonte langs de meetlat. Nou, uh, dankjewel. Hè. Tot later.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 For a seven stuck in my pain Somebody like you Will never be the same klein quizje. Ik ben mateloos gefascineerd door alle briljante uitvindingen uit Japan. Komt ook omdat ik al dagen in een soort loop zit op instaan. Ik kom eigenlijk alleen maar waanzinnige noviteiten kom ik tegen. Ja, ze zijn daar de tijd, zijn ze echt ver vooruit. Daarom luistert dit mini-quizje naar de naam Japan Nepan. En is de vraag bestaat deze uitvinding of niet? De uitvinding van vanavond de elektrische zoutlepel. Laat je eten zouter smaken dan het echt is. Nou, bestaat dit, ja of nee? Stuur Japan in de Q-Music App als je denkt, ja, dit is er. Stuur Nepan in de Q-Music App als je denkt, nou, dit is gewoon verzonnen door jou, Joey. Dit heb jij vanmiddag bedacht. Uh, is het Japan of Nepan? Nathalie, wat denk jij? Nou ja, qua absurditeit zou het me niets verbazen, maar ik, toch zeg ik neepan. Nepan, Nepan oké. Okay. Nepan, Nepan. Ja. Zit, zit zo het nieuws? Nou, het ging de afgelopen dagen heel veel natuurlijk over die importheffingen die president Trump omhoog dreigde te gooien voor landen, waaronder dat van ons. Daar heb ik straks nieuws over. Het is nu al bij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 Real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Kaapstad...